Goedemorgen, hey ik ben Renske van der Zallem en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental loopt op naar een zware orkaan op de Filipijnen. Inmiddels zijn al 67 lichamen geteld. Er worden ook nog steeds mensen vermist. Het Rode Kruis maakt zich zorgen. In de Filipijnen zijn nu uh, twee zware orkanen... waarvan één van de zwaarste categorie binnen twee weken over hetzelfde gebied gegaan. En dat uh, treft natuurlijk mensen dan weer dubbel. Daarom heeft de hulporganisatie Giro Nummer 6868 geopend om slachtoffers van natuurrampen te helpen. Op de Filipijnen dus, maar ook in Soudan en Vietnam gaat het niet goed. Daar zijn veel overstromingen. Politici zijn woedend over een filmpje dat online rondgaat. Daarin zeggen twee mannen, verkleed als Zwarte Piet, dat ze aanbellen bij het huis van rapper Aquasi. Of het ook echt zijn huis is, is niet duidelijk. Er werd niet open gedaan. Aquasi is tegen Zwarte Piet. Hij zegt dat hij de beelden heeft gezien, maar wil er verder niks over zeggen. Een paar politici zijn boos over de video en noemen het intimidatie. Over een minuut of tien mag Max Verstappen weer aan de bak. Hij start bij de Grand Prix van Turkije vanaf plek 2 achter de Canadees Lance Stroll... die voor het eerst in zijn carrière de pole position te pakken heeft. En het zijn gouden tijden voor veel fietsenmakers. Door corona vliegen de nieuwe tweewielers als warme broodjes over de toonbank. Het gaat zelfs zo hard dat klanten steeds vaker misgrijpen, zegt Theo. Hij heeft een fietsenwinkel in Amsterdam. De afgelopen twee maanden heb ik zeker uh, 25 mensen teleur moeten stellen. Ja, dat het gewoon niet te krijgen was. Hij legt uit wat het probleem is. Deze fiets heb je in, in drie maten. Dus dan komt er een dame binnen en die zegt, ja, die fiets wil ik. Alleen, ze is 1,90 meter dus heeft de allergrootste maat nodig. En dan kun je deze maat wel volop krijgen. Maar juist die maat die die dame nodig heeft, die is gewoon nergens te koop. En Das Balen, met onderhoud verdient hij haast niks. De grote klappers maakt hij juist met de verkoop. Dan nog het weer. Eerst nog drogen met wat zon. Maar al snel neemt het vanuit het westen de bewolking toe. En vooral vanmiddag gaat het flink regenen. En komt er wind bij? Het wordt 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A10 West. Tussen Afrit Haarlem en Knooppunt Koenplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht.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 Vet new ZFM Jazz We can try love again. Words you told me before. Words you say when she's gone They don't work. Time you come back. It'd be right. We can try love. Tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Alco En uh, ja, we gaan verder met het draaien van mooie muziek. En we begonnen met een, een CD-tje LP van uh, Gary Burton. De bekende vibrafoniste. En dat doet hij samen met Rebecca Paris Rebecca Paris Amerikaanse jazzzangeres. Uh, heeft volgens mij niet zo heel veel uh, LP's gemaakt. Is ook volgens mij niet zo heel oud geworden, volgens mij. Uh, Rebecca Paris, uh, Gary Burton. Nou, Het is een heel lang nummer, dus dat, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden, dus ik moet hem uh, helemaal afknijpen. Want we hebben nog veel meer mooie muziek. Uh, twee uur. We hebben onder andere Duke Ellington samen met John Coltrane. We hebben Joe Harrop. We hebben Christian McBride, Big Band. Nou, dat moeten we toch gaan draaien. En dan kom ik terecht bij een... Uh, een uh, CD van Duke Ellington samen met John Coltrane. Uh, Duke Ellington en John Coltrane. Een, een mooie CD uit 1962. En dat is zeker de moeite waard. Daar staat een, een nummer op. Big Nick. En dat laat ik uh, met plezier horen. Komt ie. Duke Ellington en John Coltrane. Nou, John Coltrane voelde zich zeer vereerd... dat hij met Duke Ellington kon samenspelen in die tijd. En had zij eigenlijk nog een keer over, dat, uh, over die samenwerking. Als we wat meer hadden kunnen oefenen, was het nog beter geweest. Nou, wat moet je je dan bij voorstellen. Ik vond het wel aardig klinken. Um, ja, de, de winteravonden breken aan. Tijd om s'avonds toch uh, gezellig met je partner op de bank te gaan zitten... en een muziekje erbij te draaien. En wat ik dan kan aanraden, dat is de nieuwste cd van uh, Joe Harrop. Amerikaanse jazzzanger. Samen met Jamie McCready. En die tit is, de titel van die CD is Weathering the Storm. Nou, de storm die komt vanmiddag. Maar daar staat mooie muziek op. Echt muziek om s'avonds te genieten bij een glaasje wijn... of een stukje kaas of gewoon een glaasje vries. Eh, luister maar. Dit is een heel bekend nummer. Het is een nummer van uh, uh, Brad ooit. En iedereen kent het. Als je het doet... Hij doet het niet. Dus ik moet even wat anders proberen. We gaan het even anders doen. Uh, eens even kijken waar ik dat heb staan. Hier. Ja, daar gaan we. Uh, Joe Harrop. Even opzoeken. Duurt even. Nancy King hebben we gehad. Joe Harrop. Deze. Komt-ie. Even If geduld. Even geduld.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 You're all that's left me too And when my love for life Is running dry You go and pour yourself on me If a girl could be two places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 voor de winteravonden, Joe Harup. If. En een poosje geleden is er een CD uitgebracht... van Christian McBride, Big Band... voor Jimmy, Wes en Oliver. En hij zou ook volgens mij komen optreden in Amsterdam... maar door corona is het allemaal niet doorgegaan. Op die uh, CD zijn weer hele mooie stukken. Zoals deze, Night Train. Night Train uh, volgens mij was dat van Oliver Nelson. En uh, dat is de moeite waard. We luisteren naar Night Train. Ja, dit is een bijzonder leuke CD van de Christian McBride Big Band. Big Band zijn in. Denk maar aan Mingus Big Band, de WDR Big Band... Metropool Orkest, Brussels Brussel Jazz Orkest. Nou, er zijn er te veel om op te noemen tegenwoordig. En uh, dit album refereert eigenlijk aan... Uh, dit album voor Jimmy, Wes en Oliver refereert aan albums uit de jaren zestig... van de Hammond-organist Jimmy Smith, gitarist Westman Comedy en uh, de Big Band van Oliver Nelson natuurlijk. Mooie muziek, zeker de moeite waard. Uh, ja, toen las ik laatst ergens uh, in een artikeltje dat uh, Annie Ross... was uh, uh, uh, eind juli overleden. Bijna een paar dagen voor haar negentigste verjaardag. Ik ben een enorme fan van Annie Ross, de zangeres. Die uh, bekend is van uh, uh, Hendrix, Lambert en Ross. Dat uh, trio wat zo grappig kon zingen. Dus vandaar dat ik toch nog een nummertje van Annie Ross wil draaien. Daar komt ze. Nobody's Baby doet ze samen met Zout Sims, de saxofonist. Well, um... Nobody's baby I wonder Annie Ross, een muzikant die toch bijna negentig geworden is. En uh, ondanks het uh, ruige leven zou ik bijna zeggen: uh, tijd voor iets anders. Tijd voor Oscar Petersen. Uh, en uh, we hebben, dat heb ik opgeschreven van hem. Oscar Petersen, You Look Good to Me, komt van de CD Saturday Night at the Blue Note. Komt ie. Oscar Petersen, duim je helemaal. Het is ook weer een heel lang nummer. lekkere muziek is. Dat is de muziek van Diane Kroll... die een nieuwe cd heeft uitgebracht. Uh, This Dream of You. Dat betreft de werken die ze in 2017... samen met haar producer... Uh, Tommy Lipuma voltooide. Uh, ja, het is een uh, indrukwekkende ploeg muzikanten... die ze op deze cd uh, verzameld heeft. Ik zie de staan Christian McBride... De John Clayton... Uh, Jeff Hamilton... De nou, eigenlijk te veel om op te noemen. En uh, met uh, krals iets wat een raspende, fluisterende, zoere stem, met gedempte sensualiteit doordringt. Zijn liedjes, met de juiste bluesachtige sfeer. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Het wordt steeds donkerder in Zandvoort. Maar wij gaan toch laten luisteren naar How Deep is the Ocean? Just be where you are How far is the journey? How far is the journey? Een cd-tje wat je op de late avond met de gerustwarte kan opzetten... om nog even lekker te ontspannen, zou ik zeggen. We gaan over naar het wat uh, meer uh, wat ruigere... nou ja, ruig, beperkte mate. Uh, en dan heb ik het over de uh, Diego Urcola Quartet. De, uh, Diego Urcola, die speelt trompet en bugel, En die heeft cd gemaakt samen met Paquito de Rivera... als saxofoon en klarinet. Op de hoest van deze cd staan ze met de rug tegen elkaar... en als we eigenlijk een uh, duel gaan uitvechten. Uh, mooie CD geworden. En uh, de, we spelen het nummertje The Natural. El Duello heet de CD.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 Mensen kunnen daarop gaan stemmen. Dus, dus ik, ik denk dat er zo'n 10 cd's uitgezocht zijn. En uh, deze van Jan Ockermann zit er ook tussen. CD 2019.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 Cool Collective met een grappig nummertje van de CD Dance. Uh, deze staat ook op de lijst van de Edison Jazzism publieksprijs Ik zie daar nog meer op staan Forever You, Dennis van Aertsen Jan Akkerman heb ik al gezegd uh, Our Love is Here to Stay van Peter Bates Hebben we ook al eens van gedraaid Rise and Shine, Ruud Brils en Simon Richter Quintet, Hebben we ook al eens gedraaid Go Surfing van Brut, Hebben ook al eens gedraaid Riverbeast, Hermine Durlo Hebben we ook al gedraaid Close to Me, Maria Mendes ook al eens gedraaid